Mariette Krol met het NOS Journaal. De Raad van State heeft veel kritiek op de aanpak van het kabinet... om meer slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren. Uit stukken die NRC heeft ingezien blijkt volgens de krant... dat de hoogste bestuursrechter de plannen ondoordacht... en een weerwar aan regelingen vindt. Ook gemeenten zijn bang dat opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt. Dinsdag willen de ministers knopen doorhakken... over extra compensatie voor groepige duperen, meldt NRC... Onder meer voor kinderen en ex-partners van slachtoffers van de toeslagenaffaire. De eerste repatriëringsvlucht van Transavia vanuit Marokko is vannacht aangekomen op Schiphol. Aan boord waren ongeveer 100 reizigers. Marokko verbood deze week onverwacht alle vluchten van en naar Nederland vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Transavia kreeg toestemming om nog 10 vluchten uit te voeren om mensen terug te halen.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 De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zeggen ziekenhuisbestuurders in Trouw. Het aantal ziekenhuisopnames is nu vergelijkbaar met mei. En in Tiel bijvoorbeeld ligt de IC alweer nagenoeg vol. De ziekenhuizen willen strengere regels, zoals mondkapjes, meer controle op de coronapas of sneller overgaan tot een derde vaccinatie. Het weer nog geregeld zon, in het noordwesten meer bewolking en mogelijk wat regen. Er staat weinig wind en het is 12 graden.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 In zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Nou nou, nee, nee, nee, hoeft niet meer, echt niet, hoeft niet. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Toebak leeft. Zeker, Toebak leeft. Fijn dat u dus op uh, hier staan. Bij... Nou, dat is verschrikkelijk, Het man. is bij zich verschrikkelijk gewoon. Wat een week achter de rug, zeg. Nou, nou jij zeker? Nou, nee, je Goeie merkt je toch horen. wat van mee, maar uh, ja, dus, uh, je bent net weggekomen. Ik, ik ben er goed net, afgekomen, net weggekomen. Ja. ja. Nou, we gaan het over denken ze thuis. Nou, het gaat over corona. Ja. Ik heb het afgelopen week. Uh, nou, ik denk die week daarvoor heb ik het opgelopen. En uh, ja, en uh, ik had juist de prik genomen. Ik denk dat ben ik minder besmettelijk. Ja, dat is niet helemaal gelukt, geloof ik. Want ik heb echt wel heel veel andere mensen aangestoken. En, uh, ja, ik heb altijd wel vage klachten, dus ik blijf niet zomaar thuis. Dus ik heb waarschijnlijk toch wel wat mensen aangestoken. En één uh, daarvan is echt wel flink de, de Sjaak. Uh, onze vaste luisteraar, Josje die ligt in het ziekenhuis. En hij uh, ligt ook op het IC. Is een. Ik ja. vind het heel lullig om dat. Zeg maar, hij, is hij heeft is geen, geen uh, noem je dat, uh, vaccinatie genomen. En, en dat moest hem toch. Het uh, uh, is, hem... is hem aan het bezuren. Aan het bezuren dus ja, we hopen dus, ja, dat hij eruit komt. Het gaat ja. heel stabiel met hem. Dat is wel goed. Maar je voelt je de ene kant toch een beetje schuldig, maar het kan ook zijn dat hij de mij heeft gegeven. Dat kan ook weer zijn. Dus dat is niet helemaal duidelijk. Doet ook niet de zaak achteraf natuurlijk. Maar Je hoopt door je vaccinatie dat je eigenlijk minder besmettelijk bent. Het is of... dus gewoon niet zo. Maar het is zo niet wat Thuis zijn mensen ook allemaal besmet geraakt, op mijn werk ook allemaal. Dus uh, of dat door mij is gekomen, kan je nooit helemaal traceren. Maar ik voel wel een beetje, Ik denk, nou, ik heb er wel iets mee te maken eigenlijk. Dus goed, en verder had ik vind dat ik er zelf niet zoveel last van Wat ik al zei, ik ja. was een beetje high. Ja, maar dat is het dus gewoon, hè? de mensen die dus geen, uh, geen vaccinatie hebben, die lopen het risico. Moeten ja. we daar dan de hele wereld voor op slot doen. Nee. Hè? Want dat is het een beetje. Hè? Ze nemen bewust het risico. Ja. ja, klopt. Ja, en dan. Ja, ja. Dat blijven zijn ook een beetje van, ja, verdorie, we zijn niet beschermd. Zo. Ja, maar ja, ja, wat wil je nou eigenlijk? Ja, precies, ja, ze vertrouwen het, het vaccin nog niet helemaal. En, maar... Ja, maar dan moet je lekker het ziekenhuis liggen. Waardoor, hoeveel dagen lig je erin? Drie dagen, vier? Dat zijn zestig hartpatiënten die niet uh, geopereerd worden. Maar, maar dat, ja, oké, okay, maar dan, dat was geleden, hoorde ik daar een discussie over. Ja. ja, dan kunnen andere mensen niet geopereerd worden. Maar dan heb je nog wel, als we op die helling gedaan dan kunnen we ook eens zeggen van, je kan ook niet geskiën. Het is ook een vrij groot gevaar. Ja, dat is het Want als je namelijk je been je breekt... je kan een ander ook aanskiën. Hè? Dan en krijg je een en... ander die daar gewoon staat. Dus. ga je ook het ziekenhuis in... Uh... Ja, je ja. kan in de auto stappen, en kan een rondje gaan rijden. Je kan ook iemand anders aan rijden. Is het echt nodig een rondje gaan rijden met de auto? Doe het niet, want je houdt... Alleen strikt noodzakelijk. Strikt noodzakelijk geef je buitenshuis. Heb je daar niks te zoeken, blijf je binnen. Je bent een gevaar voor jezelf, voor de medemens... en je vertrapt de deur, roep ik alweer. Nou, we zijn er weer. Goeien, vijf minuten bezig. Je hebt alweer een lezing tegemoet allemaal weer. Oh. Nou, doe maar even dit dan. Koffie. dit is een nieuwe dag. Wauw. Wow. <laughs> Zo mooi. Maar even een tijdje voor muziek. All my friends. Yes. My friends. yes. yes. Saint Juni. Hier bij Toepaklef. Fijne toestellen op aanstaan. I can feel it's time to celebrate it's over. Wanna beat the and have some fun tonight. Many nights I wish that I was not alone or so bright. But I know that up the dark, it's getting bright. Ja, ja, geen tekst, dan noemen we dit gewoon. Afgelopen week. En er uh, zijn weer een hoop dingen gebeurd. Een van de dingen die natuurlijk uh, ja, gisteren echt op de televisie... Echt, uh, elk programma ging er wel over natuurlijk. Ja. Dat was wel heel bijzonder. Wat meneer Baldwin. Meneer Baldwin, echt, uh, wat er nou precies gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Daar zijn ze nog steeds uh, mee bezig. En dan naar Amerika. Het ging gruwelijk mis op de filmset van de Amerikaanse western Rust. Tijdens het film heeft hoofdrolspeler Alec Baldwin iemand doodgeschoten. De slachtoffer was een cameravrouw. Amerikaanse media gaan uit van een ongeluk. Maar veel vragen zijn nog onbeantwoord. Ja, het is wel heel vaak hoe het gebeurd is. En elk programma had weer zijn eigen theorietje. De een zei, het dat, dat kan wel eens gebeuren. Die hadden zich niet zo goed ingelezen. De anderen meiden zei, het kan bijna niet gebeuren. En Martin Koolhoven die had ook wel weer zijn verhaal over, over een oude zaak. Is dit, Martin, überhaupt al een keer eerder voorgekomen? Het beroemdste geval is Brandon Lee, de zoon van, uh, van Bruce Lee natuurlijk. Yeah. Dat was 1993. En, dat, uh, en je zou denken, daarna de van is het alles zo aangescherpt. Dat gaat nooit mm -hmm. nog een keer gebeuren. Wat er toen gebeurde, was dat er... Een kogel in de loop zat. Waar die daar niet hoorde. Een echte kogel. En dus ze hadden er keurig uh, dummies in gedaan. En ze maar dan, ja, dan gaat die kogel er nog uit. En dat is ja, precies. Toen, uh... Dat is toen gebeurd. met Dat was een heel bizar verhaal. Ook over Brandon Lee, de zoon van. Dat hij uiteindelijk bij een film uh, om het leven kwam. Ook door een kogel. Maar goed, daarna is dat een tijdje rustig geweest. En als je ook. Er is een Nederlands bedrijf. Die legt precies uit wat er gebeurt. Zo'n wapen wordt, is onklaargemaakt. Die is helemaal leeggehaald. De kamer wordt leeggehaald. Alles wordt leeggehaald. Dan wordt hij in een doosje gedaan Dan wordt hij mee gebracht naar de scène waar de acteur met die pistool moet gaan schieten. En dan geeft hij hem letterlijk in zijn hand, oké, okay, dit is de wapen, is onklaar gemaakt. Uh, start acting. En op een of andere manier is daar iemand tussendoor gekomen of zo. Of... Uh, elk Beltrin heeft zelf een uh, switch gemaakt, of het is even neergelegd. Of, nou, het is bijna, on, uh, bijna niet voor te stellen dat het gebeurt, maar toch is het gebeurd. En de verhaal die ik vanochtend hoor, is dat er waarschijnlijk op de set wel wat geklaagd werd door andere mensen. dat de regels niet helemaal scherp werden nageleefd. Dat was het laatste verhaal wat ik hoor. Dus, nou ja, het is uh, tragisch. Ik denk niet dat hij het uh, opzettelijk heeft gedaan, want hij schiet er zelf natuurlijk geen ruk mee op om nou ja, zoiets maar te doen. Misschien was hij verliefd op haar en beantwoordde zij zijn gevoelens niet. Ja, precies. Dat doe je op deze manier, voor camera. Ja. Ja. Ja. Nee, goed. Nou ja, het gebeurt vaak in films ook, hè? Zelfs een ja. keer bij goede tijden, slechte tijden. Wat? Dat, uh, dat Ludo Chanin neerschoten omdat hij een nepwapen dacht. Te Mijn hebben. god, zijn we nog dit niveau betalen? Ja, we, we betalen gewoon af. Dat gewoon gaat niet een... uit. Het gaat heel word, tot de bodem van de put. Ja, zeker. Ja, dan gaan we Goede tijd en slechte tijd. Nou, ik bijna de tune ja, op te starten. Maar... Dit zijn veel, uh, <laughs> komt veel voor in, uh, in, in films of ja, comedies. Ja, precies. En ja, jouw in op... comedies, zo... denk ik. Dit is zo op zich. Ja, Goeie goed. Dan kijken we nog even de wereld in of er nog leukere dingen zijn die we ons bezig kunnen houden. Ja, ik heb wel een leuk berichtje. In, uh, in uh, China. Oh god, daar, nou is hij gewoon weg. Dit maar er, er was een. Uh, een, een uh, bruidspaar... Ja? en die, uh, die moest naar de trouwplechtigheid. En uh, ze, ze wilden eigenlijk een koets of... Uh, maar er, waren, er was zoveel regen. Dus toen hebben een Indiaanse bruid en bruidegom... die zijn in een, kookpan, in een kookpot gegaan. En die zijn dus op die manier zijn ze dus naar, uh, naar oh. de bruiloft gegaan. En het is wel ik... heel schattig om te zien... In een kookpan. Ik denk, ja, maar je moet echt de beelden erbij zien. Er is, er is zoveel water daar dat ze met de auto niet vervoerd kunnen worden. Nee. Dus ze zijn in zo'n grote kookpan dat je met z'n ja. tweeën in kan drijven. geleend van een tempel. Ja. Want ja, daar wordt natuurlijk heel veel gekookt voor arme mensen en zo. En dat ja. was de enige beschikbare optie op zo'n korte termijn. En uh, er zijn zeker 27 mensen daar omgekomen door de overstromingen... Maar het bruidspaar wilde de grote dag niet langer uitstellen. Nee, op heel belangrijk. Zeker, ja. Je, wil, je kan misschien helpen wat mensen te redden. weet je heel asociaal trouwen. Ja, ik wou zeggen, we gaan iets belangrijks doen met ja, je leven. Ja, in nee. het dorp het eten voor de bruiloft en zo natuurlijk. Hè. Oh ja, ze dus hebben ook zo'n taart. Ze dus gaan misschien gelijk synchroon zwemmen en zo. Als dansen en zo. Ja, ja, dat je weet Bollywood-achtig. Nou, Bollywood het is nu ja, ook wel zeggen, als je het water bekijkt, ik weet niet of je daar echt uh, heel lang in moet rond gaan uh, dobberen ja, door met z'n grond. Ja, dat is zo ziek, hè? Dat de cholera en dat soort dingen. Dat komt allemaal door uh, dat riolen ook uh, overspoelen. Of, uh, ja. nou, ik vind het bijzonder, als ik naar de foto kijk, krijg ik nog niet echt die Ik denk van, jezus, wat een leuk huwelijk. En wat zijn ze bijzonder gekleed. Nee, je zegt, dit zijn het vluchtelingen rood, ja, in de pand. Rood is een speciale kleur volgens mij daar altijd. Oké, okay. feestige ah, kleur. Ik, ik hoop dat ze, dat ze heel gelukkig worden... en dat ze nog heel veel nazaten mogen maken. Zeker. Nou, als we het nog over, uh, over huwelijk hebben... zit wel een, een plaat die erbij aansluit. Dead dress, de Paul White. Why I stay? Cause it's not the same. Anybody. Ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Zandvoortse berichten. Hij is te vroeg. Lijkt het lijkt wel door te gaan. Hoge geluidjes. En daarvoor nog de Pale White. En het heette Dead Dress. We hadden het over huwelijk. En kijk, daar kwam een plaats voorbij. Dat ging over huwelijk ook. Hoe toe? Portschelijk natuurlijk. Nou, ik zie dat jij alweer echt een heel leuk bericht hebt. Natuurlijk. En dat is uh, naast uh, Elk Baldwin... die uh, een uh, mevrouw heeft neergeschoten. Het andere grote nieuws. Ja. Hoehoe. Nou, steek ja, van wal. Er is een, uh, een, een uh, plant. Die heet Amorphophallus. Ja. Nou, het woord vallen zegt het al. Ja. Het is, die staat bekend als een penisplant. En die staat op het punt om te gaan bloeien ja. in een botanische tuin in Leiden. In de Hortus Botanicus. Ja, dus daar op... moeten we heen. Moeten we heen. Mm. Zeker, gisteren op de televisie ging het er ook de hele tijd over natuurlijk. Maar eerst er is een hoop opwinding in Leiden, want de penisplant, ja, staat voor het eerst in 25 jaar weer in bloei. Vanochtend bereikte de plant zijn hoogtepunt. Ja, ja, allemaal van die dooddoeners en van die, ja, van die, ja, grappen. Van die flauwe grappen ook. het uh, gehoord van de penisplant, Albert? Nee, maar ik sta stijf voor de spanning. Ja, leuk allemaal. Dat is de opmerking natuurlijk. En op een gisteravond uh, werd even uitgelegd hoe werkt, is eigenlijk een soort uh, een, een soort hele grote, noem je dat, kokosnoot ondergrond, hoe noem je dat ook weer nou, hier, wat groeit en uiteindelijk uh, gaat het dood en dan komt er weer iets uit en het kan, hij kan echt um, onsterfelijk zijn die planten, hij kan eindeloos blijven groeien, en ze hebben nu iemand die hem, die hem begeleidt, en dan kan hij echt uh, nou ja, duizenden jaren oud worden, als hij maar elke keer weer groter wordt, kleiner wordt, groter wordt, kleiner wordt, en dat is waarschijnlijk ook waarvoor het een penisplant heet, ja. ik ben blij dat mijn penis er zo niet uitziet, maar dat is, het is wel een lelijk ding is, ja, maar ze zijn nooit zo heel mooi. Nee. Maar dit schijnt dus wel een, een kleine te zijn. Hè? Het schijnt een soort te zijn. Die de reuze penisplant, is nog veel groter. Ja. En die beiden komen dus echt samen met de giga variant van de plantensoort in wild voor in Indonesië. En het schijnt heerlijk ja. te ruiken ook. Ja? Nou, niet echt. Nee, nee je trekt alleen vliegjes aan in die uh, vliegjes. En ja, gisteren echt een uitgebreid uh, verhaal ook al. Je, je hebt ook nog de clitorisplant. Dat ook? Ja, en dan kwam er ja, bij die uh, penisplant een vrouw en die zei van... Jullie hebben ook de clitorisplant? Uh, uh, nou, gaan we zoeken. Dan gingen ze zoeken. Ja, is niet te vinden. Nee, we hebben hem ook niet. Dat, dat is weer grappig natuurlijk. <laughs> al, hè. Ja, natuurlijk. Hij is niet te, is te vinden. Wel, ja. oh ja. Ja, is Wat een open deur ook oh, allemaal weer. Nou, nou moeten we gewoon naartoe dan, naar Leiden. Nou, ik weet niet, ik, ik, heb niet zo, ik kom niet zo nodig een hele grote penis te zien. Hoe voel ik me eigenlijk zo nietig? Ik Je ziet er Jezus. echt iemand als reactie Want ik woon in Indonesië waar ze stinken echt heel erg. Ja. En over het algemeen stinken ze bij hobbyisten over de hele wereld de hele dag, enkele dagen. Maar hier stinken ze alleen tussen vijf en zeven uur avond. Huh? Want dat is de tijd Werkdagen. dat vliegen actief zijn om deze bloemen te bestuiven. Oh. En die komen op de rottende lucht af. En uh, overdag en laat op de avond is dat geurloos. Stukje perfecte natuur. Ik weet wanneer ik op bezoek ja. ga. Zijn er, ja, dan niet de... op borreltijd. Dus dan, niet uh, op borreltijd, nee. Nee, ik kom nog aan het eind van de avond of zo. Ja. Ja, ik vind het wel bijzonder. Ja, het is zeker bijzonder. Om er iets te gaan kijken wat ontzettend stinkt natuurlijk. Vandaag we ja. nog een hoop te doen over het klimaattop. Die gaat plaatsvinden in Glasgow. En, en, en, Frans Timmans gaat daar naartoe. En hij heeft een, uit, het, putje, uit het, putje, het potje van klimaatverbetering geld gekregen. En dat is niet zomaar een bedragje. 16 miljard om mensen te activeren. Om iets te gaan doen aan het milieu. Het is leuk dat bedrijven dat gaan doen. En dat de regeringen gaan doen. Maar het moet bij ons terechtkomen. Wij moeten iets gaan doen. En nu komen er allerlei spotjes op de televisie. Onder andere tijdens het voetballen. Er was een van de voetballen, voormalige Portugese uh, topvoetballer... Uh, top Louis Figo heeft ook een spotje uh, ingesproken en ergens ingespeeld... om mensen uh, ja, aan te zetten tot beter gedrag. Niet eindeloos alle dingen te kopen en uh, uh, uh, zonnepanelen, boilers... allemaal dat ding aan te schaffen. Dus uh, er moet er veel meer worden lastiggevallen met spotjes op de televisie... om ons gedrag te beïnvloeden... En dat zou uh, ja, doemverhalen moeten worden verspreid eigenlijk. En, en dan krijg je ook al van die verhalen die zeg maar, Oh ja, dat gaat over die kletsjes die uh, smelten. Nou, die zijn wel eens eerder weg geweest hoor. Of de, op een of andere berg. Er is ook geen ijs meer. Nou, die is al eerder weg geweest, dat ijs hoor. Dus dat is allemaal onzin. Nou, dat, allemaal, dat zal allemaal wel, maar het gaat toch de verkeerde kant aan, uit. We, we moeten gewoon zorgen dat het water ook niet omhoog komt. Dus die kletsjes moeten niet allemaal gaan smelten. Nee, natuurlijk niet. Dus nee, wees we waarschuwd. Waarschijnlijk... Kun je voor dat geld misschien een heleboel koelkasten kopen. om die kletsjes dan uh, hey, ongesmolten dat, te laten? Dat is geen slecht idee, nee. Precies. Ja. Maar ik begreep wel gisteren dat het alweer vroor uh, in uh, Lapland en zo. Ja. Als dat nou gewoon doorzet, dat, uh, dat scheelt er misschien weer een beetje. Ik zeg, ja, ik zeg, ja, het is geen slecht idee. En ik zit ook altijd te denken van, haal wat emmers water uit de zee... en zet hier gewoon een paar emmers water gewoon in, je, in je tuin of zo. Het scheelt ieder geval weer. Als iedereen dat zou doen, zou het dan zeespiegel ook omlaag gaan? Ik weet het niet. <lacht> ik weet het niet. <lacht> nee, hè? Nee, ik zie het al. Jij hebt twijfel bij dit plan. Nou, ga ik het maar niet doen. Oké, okay, de Wombats hebben een nieuwe plaat uit. En je hooi hier... Hoi, hier. Me too Throw a banquet Te maken. Is gewoon leuk. Tokio is een leuke plaat. Dance to Joy Division is de bekendste plaat, want dit is de laatste plaat. If you ever leave, I'm coming with you. <laughs> Heel leuk. Dat is een aardig idee natuurlijk om dat te doen. Ja. Je gaat van me weg en dan ga ik gewoon met je mee. Zandvoortse berichten. Zeker tijd voor uh, de Zandvoortse berichten. En we kijken even naar de gift voor Liam. Uh, uh, is naar het huis van de Duinen gegaan. Uh, ja, er natuurlijk ook miljoenen. Uh, ja, dat is wel bijzonder. Wie heeft die gift gedaan om de behandeling van Liam mogelijk te maken? Dat was echt miljoenen Dat was er voor nodig om deze Liam... Uh, het, de strijd tegen... SMA 2 uh, te, te, te leveren. En dat is ook gelukt. Hij is onder behandeling nu. Maar goed, er was natuurlijk een andere man die wilde ook graag bijdrage uh, leveren. Dat was Willem van der Sloot. Hij uh, plukt altijd bramen. Of hij verzamelt braam En daar maakt zijn vrouw jam en sap van. En de opbrengst daarvan zouden ze aan uh, Liam geven. Maar ja, die 2000 euro was niet meer nodig. Want het was allemaal bij elkaar gescharreld. Dus uiteindelijk hebben ze het nu uh, ook via die ouders van Liam geschonken aan het Huis van de Duinen. En dat voor het recreatieteam en dan kunnen ze er leuke dingen toe mee doen, uh, de, bij de bewoners en ook meer mensen die in de buurt daar wonen, te, bij te betrekken. Ze willen echt daar een, iets van participatie op gang brengen: dat het niet alleen maar bewoners zijn, maar ook andere mensen in de buurt, dat die die gewoon aan kunnen schuiven. Een kopje koffie bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is uh, het, maar. Is die behandeling van Liam duurde echt in Polen maar 30 minuten. Via het infuus werd die werd toegediend. En nu is hij nog onder behandeling in Heliomare. Dat je dacht echt een wondermiddel of zo. Wat is dat? Ja, zo? ik weet het ook niet. Nee, het is heel bijzonder. Ik vraag me als wel af of hij in de toekomst, als hij ouder wordt... of hij dat gaat echt realiseren, ja, dat maar heel je, zand wordt. Kan je daarmee leven dat jij zoveel geld gekost hebt? Nou, dat wel, maar... Dat is, nou, ik, ik weet het niet. Nee, jij niet? Nee, ik denk... Uh, nou, nee, ik, ik, zou het heel, ik zou me wel heel erg bezwaarder voelen, denk ik. Maar goed, als, als, als dit is waarschijnlijk iemand die heeft heel veel geld... Ja. Heeft iemand die dat geld heeft... Ik ja. bedoelde zij, niet echt pijn voor geleden, denk ik, voor dat geld. Dus nee, nee, ik nee. denk niet dat ze zich daar schuldig voelt. Maar wel, het wel heel bijzonder dat heel Zandvoort met hem bezig was. Echt een paar maanden gewoon. Dat is nou een bijzonder iets. Gewoon. Goed, wat gebeurt er nog meer in Zandvoort? Ja, deze week heeft het jongerenwerk Zandvoort een ruimte betrokken... in de vestiging van Pluspunt aan de Vlemingstraat. Afgelopen zomer hebben de activiteiten van het jongerenwerk... zich al voornamelijk in de buitenlucht afgespeeld. En maar voor die tijd beschikte de organisatie over een ruimte in de Blauwe Tram. En, uh, ja, en als gevolg van de anderhalve regel werd ook enige tijd gebruik gemaakt van de grote zaal beneden. Maar ja, al die problemen die de jongeren hadden... die werden versterkt door de pandemie. En nu hebben ze echt uh, ook ontdekt dat de jongeren... Uh, je hebt ook nog een groep... Uh, de groep is van 6 tot 27 jaar... en zeker Zo. de leeftijdsgroep vanaf 18 tot 27. Ja, dat is geen jongeren meer, toch? Nee, maar die hebben toch een sterke behoefte aan dienstverlening en uh, vastigheid. en Ze gaan daarom met deze jongeren... Uh, die, die op op de groei hebben, nu naar zelfstandigheid... Yeah. dat ze daarom gaan de focus gaan leggen... op talentontwikkeling. En uh, ze denken dan aan sport, beeldende kunst. Maar ook koken en muziek. Gewoon dat jongen gewoon samen lekker bezig zijn. Okay. En ontdekken dat het uh, fijn is om met elkaar te zijn. En in plaats van dat ze alleen wegkwijnen... op een zolderkamertje ergens. Ja, heel, dus, heel goed. Uh, en dat is tijdelijk voor oplossing. Is even de leegstaande voormalige marie... school in beeld geweest. Maar uh, dat is helaas niet langer een optie. Dus ze zitten nu in, in Zandvoort Noord... En uh, als je je dus wil helpen om die ruimte om te bouwen... tot rapstudio oh, en ja. dat soort dingen meer... kan je je aanmelden via jongerenwerk@plus.zandvoort.nl. Kijk uit of, met rap, hè? Of via Marike Louise. Dat is 06-363-00809. Ja, kijk uit met rap. Want voor je weet kan je, kom je Turkije niet meer in. Ja, nee, dat kan. Maar ik, ja. heb, ik heb dit uh, stuk hier geval gedeeld op onze Facebookpagina van uh, Toebakleeft. Leeft. Okay. Dus daar kan je nog even rustig teruglezen. Goed. Verder, uh, je bent weer uh, welkom op uh, de publieke, publieke tribune tijdens de raadsvergadering. Aanstaande de deze staan drie uh, punten op de agenda. Eén hamerstuk. En het gaat over de begroting van 2022. Maar ook al gaan ze praten over wat er allemaal geld, wat voor geld er allemaal uitgegeven is in 2021. Allemaal lopende zaken. En verder gaan ze het hebben over opbare toiletten, de boulevard... omdat ook die kiosken worden misschien wel permanent. En ja, het is toch prettig om daar ook toiletten te hebben. Het wordt waarschijnlijk een lange avond, zeker om het gepraat over geld... Ja, dat komt op tafel natuurlijk. En ja, er zijn wat dingen die in Zandvoort toch wel echt wat geld gaan kosten natuurlijk. De boulevard en de Interesse Zandvoort... Het, het, het, het grote watertorenplein is ook zoiets natuurlijk. Dus nou, mocht je op de tribune plaats willen nemen... dan moet je je even aanmelden via de website van Zandvoort. En dan kan je daar gewoon naartoe gaan. Nou, je hoeft niet eens op de tribune plaats te nemen, hoor. Want ja, je hoeft niet. de gemeenteraad heeft ook het college gevraagd om een plan te maken. Hè? Daar had je het over. Ja? Maar ze willen graag met een groepje bewoners uit de buurt... en een verkeer, verkeersdeskundige over nadenken... en daarvoor is een bijeenkomst... en die is op 3 november in de avond... En je kan je aanmelden voor 29 oktober, dus uh, je hebt nog zes dagen, via boulevard.haarlem.nl. Dus schrik niet dat er Haarlem staat, maar uh, de, het gaat over... Wat is dat Haarlem heeft geen boulevard. <laughs> maar uh, dus boulevard.haarlem.nl, als je mee wilt praten over de verkeerssituaties en alles... op uh, in de Brede Rodestraat, Straat, Marestraat, waar de boulevard Paulus Lood. Het staat wel raar, ja, moet ik zeggen. Nou, boulevard.haarlem.nl. Ha nou goed, is dat nou helemaal klaar nu ook, die samenwerking met Zandvoort en, uh, en Haarlem? Dat, dat blijft gewoon? Dat, ik bedoel, er was al ooit een onderzoek gedaan naar het feit van of dat nou wel goed was... en of het financieel meer kostte. Begin, uh, begin januari, gaat, wordt er echt. Uh, begin 2022, komt er echt de evaluatie. Oké. Okay. Nou, Want dankjewel. het uh, grappige is wel, dat ik uh, het Nieuws uit Zandvoort... Ik heb ook gelezen toevallig dat, er, uh, dat ze wilden gaan kijken... of het gemeentebelastingen Kennenblad-Zuid zou uh, samenwerken met GBB. Dat is de Bolle-streek. Oh ja. En uh, ik, ik, ik had gelijk dat ik denk van, hoezo dan? Want uh, Haarne die, die heeft zelf dus alle belastingen via Cosensus. En uh, waarom komt dat dan niet ook bij Cosensus? Dat is voor Haarne administratief gezien natuurlijk uh, uh, duidelijker yeah. en makkelijker... dat dat nog een, een ander samenwerkersverband is. Maar uh, de, de, ze kijken ernaar, maar ze willen eerst kijken of... Uh, of uh, ja? hoe het gaat, de evaluatie. Oké, okay, okay, nou goed, dus er wordt nog grotere gemeente dan straks. Ik was het in mijn hoofd, hoor. Ja, precies. Dan? Ik bedoel, er wordt nog grotere gemeente dan. Als Het kan financieel interessanter zijn. Ja. Ik moet interessant voor het nog groter bedacht betalen dan... aan, aan Haarlem, toch? Of niet? Aan ja, ja, Haarlem. Nou, ik zal er niet meer over beginnen. Dat, dat is natuurlijk... Dat kan zo natuurlijk niet. Ander onderwerp. Precies, niet overgeld praten. Dat hebben we nu gehad. I landed and barely got to look at the news. They say we used to waste our time, stuck inside a prison that we found online, lost in out of vision to the fallout. Oh, say so how could I forget While I wasn't around, I heard they took cell phones and buried them all under the ground. They wanted us to fall in line, stop trying to hurt them. And the kids all cried, screaming bloody murder till the fall out. Oh, I guess it's for the better. Het maakt altijd indruk. Yes! Uh, Blake Rose en Rollerblades. Weg Gaat het over Rollerblades? Blades? Oh, oh, oh. ik... oh. zijn ze? Rolschaatsen? Nou ja, die... even serieus. Heb ik een plaat gedraaid dat over rolschaatsen gaat? Ja. Daar gaan we stoer ook niet meer doen. Hoor. No, stoer hoor. Nou, stoer. Ja, dat... En dat zijn dan, zeg maar, die rechte rolschaatsen? Nee, dat zijn, dat zijn geen rolschaatsen. Die echte rolschaatsen? Ja, de echte rolschaatsen. Dat helpt met vier wieltjes. Vier wieltjes. Vier, vier ja. wieltjes. Niet ja. die wieltjes achter elkaar. Nou goed, het laatste plaat eerste keer dat ik die plaat heb gedraaid, toen kan het er ook niet. Ik ga niet een plaat over te draaien, zeg. Je is gelijk geen Dolly Dots. Ik heb nog steeds een nieuwe plaat van Dolly Dots. Die is helemaal goed geluisterd, trouwens. Nee, ik, nee, ik ook niet. Er waren nee. wel ze we in een televisieprogramma. Zijn. Gaat je vrouw erheen met haar vriendinnen? Want ze sparen veel jeugdsentimenten, denk ik. Nee, ik zou me niet zeggen waar mijn vrouw wel naartoe gaat. Als ze optreden naar Dolly Partner. Daar zou ze nog wel heen willen. Ja? Ja, goed. Ja. Ik ga trouwens morgen naar... Uh... Nee? Dat durf je te zeggen? Ja, in Utrecht, in dat theater. Nee, uh, no? Tina Turner. Tina musical. Turner. Oh, ja, die komt niet zelf op met een later of zo. Hoor. Nee, nee, nee, nee. Volgens mij is het toch wel aardig op leeftijd. Hè? Zal ze 80 zijn of zo? Bijna 80 misschien? Ja, Tina ik oh, er wordt een eigen Google. Kijk hoe oud. De leeftijd van Tina Turner 81. is 81. Ja, wat een leeftijd, hè? Wauw. Maar okay. nou, de foto die erbij staat, die klopt denk ik niet. Nee, nee die nou, is wel ja. wat eerder genomen, denk ik. ik uh, maar ja. Is... Ach, nou, maakt toch verder allemaal niet uit. Ze is dus, uh, al tien jaar gestopt met zingen. Ja. Oh ja, oe, ja. ja, Oeh, ja. Oe. Is, uh, nou, ik vind het wel meevallen hoor. Ja, ja, zeker. Maar, goed, maar ik ben altijd nieuwsgierig Maar Het is als wel dat. anders dan die andere foto die ik net. Uh, ja, dat is waar. Nee, dat, dat scheelt wel even. Blijf lachen, dat scheelt al de helft. Je krijgt wel rimpels, maar het ziet er wel een stuk aan, aantrekkelijker uit als je lacht. Dat is Ach, altijd mijn advies. Ja. Ik probeer het zelf ook wel eens uit te maken. Maar dat vind ik ook met het uh, thuiswerken. Uh, ja. Dan heb je die vergaderingen en dan zitten mensen gewoon te kijken. Oh man. En dan, dan is je gezicht <tus> gewoon de kijkstad. En dan zie je echt dat sommige mensen die mondhoeken helemaal naar beneden zitten. Zo, van, weet je? Ja maar je Als je die een klein beetje omhoog doet, dan gaat het toch wel. Jazeker. Ja. Gewoon blijven lachen. Ja, precies. Nou, we kijken nog even ja. even de 81, wereld in. 81, hé. Nee. Ze, ze, ze wordt dus... Uh, in november was ze 82. Ja, dat gaat... Dat 26 gaat, dat 20 november. Dus ze is bijna 82. Wauw. Wow. Ongelooflijk. Dat had ik ja. niet zien aankomen, ja. dat ze 82 zou worden. Nee, nou, dat moet je nog maar afwachten. Dat maar ja, Ik vraag je ook een mening, hè. Van hoe zie ik eruit en zo. Normaal was ze een vrouw. Ja. En dat is een Australische influencer... Die Probeerde onlangs een nieuwe fitnesslegging uit. En ze heeft dus uh, via TikTok en alles gevraagd aan een vriend... van nou, wat vind je ervan? En ze poseerde enthousiast voor de camera. Wat vind je ervan? Hij zegt van nou, dan kan je even goed naakt zijn. Ik zie gewoon je achterwerk erdoor. En de mensen in de fitness zien dat dus ook. Maar dat is toch wat je wil? Huh? Dat iedereen naar je achterwerk kijkt? Nou, ze heeft het filmpje dus gedeeld op TikTok... waar het al bijna 200.000 keer bekeken werd. En? Wat en werd er gezegd? Ze schreef, ze schreef al bij: mijn vriend was niet onder de indruk van mijn legging... En haar volgers begrijpen zijn reactie wel. Mijn man zou me vermoorden als ik zoiets zou dragen. Niks fout met de eerlijke mening. En zo waar wat hij zegt. <lacht> ja, leuk, het, het, het, Ik kan me ook niet, oh ja, een vrouw niet helemaal voorstellen... als je uiteindelijk gewoon zo'n hele strakke broek aantrekt. Ik bedoel, en dan gaan mannen naar je kijken. Nou, ja, ik weet niet hoor, maar het is vrij, vrij logisch. Ik bedoel, als je zo'n hele strakke broek aantrekt. Ik vind ook dat het verboden moet worden. Het maakt het verkeer een stuk onveiliger. Ik bedoel, als ik op de fiets rij... en ik ben niet echt een heel erg... Uh... Een man die heel veel met seks bezig is, denk ik. Dan vul ik even in. Weet ik ook niet precies. Ja. Dus dan rij ik op de fiets en dan komt er een komt voorbij. Weet je, een de richting voorbij. En dan moet ik mezelf gewoon dwingen. Nee, we gaan niet kijken. Nee, we gaan niet kijken. Wat is nou de meerwaarde om nu om te gaan kijken? Wat is de meerwaarde dan? is die een Bill? En wat wil je dan? En toch, toch heel toch vaak. Kijk Goed, toch ja, dus kijk Toch even kijken. Dat is Waarom is dat? Je hebt ook zo'n plaatje. Die is van uh, Gerard Koksel. Of die strakke blonde meid op een racefiets. Ja. Jongens, jongens houden oh. me vast, ik ga erachteraan. Ja. Hij zingt er met <laughs> dus dat met Het is wel een leuk, uh, leuk nummer. Ik denk dat we dat nummer toch een keertje voor jou moeten zoeken... en dat jij een klein stukje eruit uh, ja, dat het, dat erbij uh, kan dat Dus ik bedoel, Het is allemaal wel leuk die vrouw die ze nodig heeft... die billen willen laten zien. Nou, doe het even thuis. dus worden ook conservatief. Huh? Nog, even, nog even. En de teksten die we uitkramen, worden ook uh, tegen het licht gehouden. Ja. We zijn net Turkije okay, antwoorden aan het worden, volgens mij. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Sex and so half talk seems counterproductive. Drinking a bottle instead of a glass is me, I'm a classic. The simplicity of me leaning back. So you see my waist flex is a signature move. I don't think it's for you. What it is that you are made of I'll move on from a And if I don't need to This has got nothing to do with you It's always been my problem My problem Oh, M-O-O-D-Y-U No, I-I-I you I, I, I, D for life M-O-O-D-Y-U No, I-I-I need you D for life Zet de single uit. En die hoor je hier bij Toebak Leef. Uh, natuurlijk waren we even nieuwsgierig hoe het allemaal zou klinken. Dat van... Uh... Oh, heet die man ook? Weet je dat, uh... Gerard Cox. Gerard Cox. Met die lekkere strakke meid op een racefiets. Lekkere strakke blonde meid op een racefiets. Want daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Nou, kijk. Zo'n lekkere strakke blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens eend van overslaan. Kijk, dat heb je dan. Ja, daar hadden we het net over. Ja. En dat uh, ja, t -t -t -t kan tegenwoordig wel eens gebeuren. Van die vrouwen met zo'n hele strakke lekking aan. Hoewel het tegenwoordig weer wat wijder moet. Hè. Tegenwoordig ja, die we krijgen weer je pijpen. Wijde pijpen. En uh, grote, grote broeken waren er allemaal je pijpen. Komen er nu ook nog een keer bij. Dus het wordt allemaal weer baggy. Weet je wel? Echte skatekleding komt weer terug. Dat is zeker waar. Goed. Oh? Nou, um, ik, ja, als je vandaag nog wil winkelen, ik hoop dat je het allemaal kan vinden. De, de, de tip ook vandaag in, in de krant is, kijk eerst online of iets wel beschikbaar is voordat je naar de winkel gaat. Want ja, we zijn ook een beetje verwend uh, met, met spullen, dat het altijd maar er is. Apparaten zijn er niet meer, hè? Nee, en hout was sowieso al heel duur geworden. Terwijl in de bouwmarkten weten ze het wel goed te bevoorraden. Daar denken ze al acht weken voor uit, Dus dat is wel netjes. Ik moet zeggen, als ik iets ga halen voor mijn zomerhuis... want ik opknap ben, kan ik het ook altijd wel vinden. Dus dat is mooi. Maar als je echt wel flink wat hout nodig hebt... dan moet je, het wel, uh, moet je wel flink wat uh, betalen Ja, maar daarvoor. ook met apparatuur. Want ik heb bijvoorbeeld een afwasmachine. Nou, die, die is gewoon twintig jaar oud. Ja. Maar nu heb ik echt zo onderaan... Van daar, dan is er is waarschijnlijk een gaatje gekomen in dat plastic... Hè, waar uh, alles tussen staat. Ja. En nou is er gewoon zo'n dingetje wat eigenlijk te afroest. En dan denk ik van net als, uh, alsof er een tand uitgetrokken moet worden. Dat idee. Oké. Okay. Dan moet ik eigenlijk een nieuwe hebben. Maar eigenlijk zou zo'n nieuwe bak die je erin kan schuiven. zelf voldoende zijn voorlopig. Denk ik dan. Ja. Waar kan je die kopen? Kan je die wel kopen? Moet je dan per se een nieuwe machine? Nee. Dat, dat is dat de grote het. vraag. Hè? Want dat is het met duurzaamheid. Hoe kan je regelen dat je gewoon bepaalde delen. Net als bij een koelkast. Dat die laders van de, van, van de diepvries. Dat die op een gegeven moment stuk gaan. Kan je dan gewoon, als je die laders kan vervangen, dan ben je al een heel eind Ja, je wel? dat is waar. Ja. Je zou eigenlijk gewoon, een, uh, gewoon met een uh, 3D-printer gewoon even een nieuw bak kunnen laten printen. Ja. Nou, goed. nou bijvoorbeeld. Het ja. is wel het eerste wat stuk nou. gaat, een koelkast ook, hè? Als die, iemand die voor mij een tip geeft, dan hoor ik dat heel graag. Ja, zo'n plastic bakje, Je pakt hem eruit en je laat hem een keer stuiteren. Ja, hem. Ja, er zitten de borst in en dan breekt hij. Ja, ik heb uh, al een paar keer gelijmd en onze koelkast nummer 5 eruit. Dus dat is echt wel irritant ook gewoon. En het schijnt vooral dat bekleding en uh, ijzeren onderstellen voor meubels moeilijk te vinden. En ja, als je. Ik ben zo'n bekleder en die moet soms wel eens even gaan zoeken naar, naar schuim. Weet je wel. Dat is allemaal die dingetjes. Dus, uh, en verder schijnt uh, dat grote blauwe winkelcentra. Ja, ik weet welke je bedoelt. Maar die die schijnen echt goed te zijn. Daar is bijna altijd alles te vinden. Die denken ook heel veel vooruit. En dan, soms is het wel eens wat duurder, maar het schijnt niet zo heel veel te schelen. Dus, nou ja, dat is, nou ja, het is wel even een dingetje dat uh, winkels uh, moeilijk uh, bevoorraad kunnen worden. En vooral fietsenonderdelen schijnen ook een puntje te zijn. Dus wees zuinig op je fiets. Ja. Zeker. Nou, heb jij iets uit... Uh, wat is dit? Nou, Colombia is begonnen met het steriliseren van de cocaïne nelpaarden van Pablo Escobar. Oh, die ervan. leven nog steeds natuurlijk. Ja, en het schijnt dus dat ze zijn aan de oevers van de Magdalena-rivier... een van de belangrijkste vaarroutes in het land, ja? zijn de dieren dus gewoon echt uitgegroeid tot een plaag. En tot nu toe zijn al 24 van de ruim 80 nijlpaarden onvruchtbaar gemaakt... Maar hij verzamelde dus exotische dieren en bouwde daar dus een soort uh, privé-dierentuin op, hè? Pablo Escobar. Ja, ja, ik ken hem. En de meesten werden daarna zijn dood ondergebracht in diverse dierentuinen, maar dat gold niet voor een mannetjes en vrouwtjes en, uh, en, en omdat ze moeilijk te verplaatsen waren, werden ze aan een lot overgeladen. En ze dachten van nou, die, ja, die uh, dat sterft wel uit. Maar het tegenovergestelde is er gewoon gebeurd, want ze hebben gewoon geen natuurlijke vijanden. Zo hebben ze dus een uh, soort invasieve exotische uh, explosie, zegt ze dan. <lacht> Ja. Het is wel een, een beetje een trekpleister. Maar uh, nou, helaas. Dus ze zijn dus bezig om ze te, te, ja, de, de, te steriliseren. Te steriliseren en te, ja, succes met vangen Misschien zou ik hier en zeggen. daar een beetje afschieten. Maar het zijn er ook wel veel natuurlijk. Hè? Want het, het is ook niet uh, een, een kikkertje of zo. Nee, het is gewoon een nijlpaard. En die zijn gewoon, de uh, olifanten zijn gevaarlijk. Maar nijlpaarden zijn nog een stuk gevaarlijker hoor. Ja, zeker. Ik, uh, mijn, mijn vrouw is ooit naar Afrika geweest. En dan gingen ze ook op zoek naar nijlpaarden. Nou, echt... Uh, Binnen de boot, rustig blijven hier dus voorbij. Dus moest rennen voor hun leven? Nou, je voor de, leven. als je kijkt hoe die nijlpaarden... hoe hard ze onder water kunnen rennen... dan ja. hebben dus ze bepaalde soort paden die ze afleggen. Nou, dat is echt niet... Uh, echt niet uh, geen grapje, hoor. Dat is echt niet grapje. Goed, straks onder andere de, natuurlijk de stukje geschiedenis... wat gebeurde er door de jaren op 23 oktober. En het zijn weer interessante dingen. En ook mensen die jarig zijn op deze dag... besteden we aandacht aan. Weers nieuwe single van Miles Kane uit zijn Change the Show CD. Communication, tailored altercations Sing it to yourself at night So come a little closer dear You know I find it kinda hard to hear With that I fought you to be en Caroline changed the Show zijn zijn laatste CD-en. Dit is daar op te vinden. Dus dat is, Ik vind het helemaal niet onverdienstig. Zeker! We hadden het net over dieren. En dit is ook nog even een stukje dierennieuws. Ooi van Gen in strijd tegen de stropers. En dan eerst als je leest Echt waar. Het schijnt dat uh, vooral uh, in de burgeroorlog... En dat was in de jaren uh, negentig... In, uh, in, even kijken waar het was weer, in uh, Afrika... Er zijn er heel veel stropers actief geweest... De olifanten uh, neergeschoten, ivoor eraf gehaald, dat verhandeld. Daar was echt vette handel in. Tegenwoordig is het al minder. En daardoor zijn er heel veel olifanten met slachtanden zijn eigenlijk doodgemaakt. En nu schijnt er alleen maar olifanten bijna te, uh, te geboren worden zonder, zonder slachtanden. En vooral de fruitjes-slachtanden zijn er niet meer. Dus eerst dan zeg ik echt waar zijn er die zich aanpassen. Nou, het is ook vrij logisch, Dan die namelijk alle... Olifanten doodmaakt met slagtanden. Dan, ja, dan, dan olifanten... blijven die anderen over. Ja, dan ja. blijven de olifanten over die eigenlijk een soort, een soort mutatie zijn. Die hebben een soort afwijking in de chromosoom, Waardoor ze geen uh, slagtanden krijgen. Die kunnen zich voortplanten. En uiteindelijk komen dus er alleen maar olifanten zonder slagtanden. En het maf is. Mannetjes, uh, olifanten zonder slagtanden slacht... overleven het vaak niet. Dat is moeilijker. Nee. En uh, nee, goed, het, het is een hele mutatie is er Het uh, is, is, is bijzonders gewoon dat je denkt, van, nou ja, het is eigenlijk nog wel beter voor het ras ook. Alleen het is wel een soort ziekte die, die olifanten zonder slachtanden. Dus ik hoop wel dat, dat het dan weer een soort mutatie komt waardoor ze weer sterker worden eigenlijk. Ja, maar ze redden natuurlijk niet tegenover de anderen. Nee. Nee, dus nee. ze zijn eigenlijk toch weer te doden opgeschreven. Maar <laughs> goed, als je maar weer genoeg olifanten krijgt zonder slachtanden, dan zijn ze weer even sterk. Ja, oh ja, misschien krijgt ze dan wel uh, klauwen zoals een kat weet je, die je in en uit kan trekken. Dat zou ook wel heel bijzonder zijn. Nou, ik vind die olifant al een hele gevaarlijke beest al. Dus ik weet niet of ze dan nog klauwen moeten krijgen. Ik zie, ik zie die filmpjes nog voor me dat die auto's worden tegengehouden op zo'n doorlopende weg. Ja. En dat die olifanten echt boven die auto's gaan zitten. Ja, ja, ja. Echt gaan pesten ook, hè? Ja, ja, ja. ja Dit is niet ja, ja. zo van, oh, ik heb er last van. Nee, ze gaan echt die, die, die, of die auto's gewoon lastig vallen gewoon. Ja, ik zag laatst ook een filmpje van de olifant die dan even een boom om ging, uh, om ging trekken. Ja. En het was echt uh, het was geen klein boompje, hoor. Nee. Dat was echt, uh, het is echt bondadigheid ook ja, gewoon, hè? Ik denk dat net als die man op de kermis die dan doen wie het sterkst is, weet je, wel? ja, ja misschien wel ja, zeker ja. een olifant alleen die is nog veel gevaarlijker dat nou ja, dat is ja als natuurlijk. ze in in most zijn hè, dan zijn ze dan, zijn, dan zoeken ze eigenlijk een vrouwtje denk ik, om mee te paren of zo denk ja, okay. ik. dat noemen ze volgens mij in most zijn en als ze in wezen zijn de mannetjes eigenlijk altijd alleen dus ze denken bij ze nou Ja, dan hebben ze niets en dan denken ze dan ga ik maar gewoon even iets stuk maken ja want die grote kuddes dat ken zijn vrouwelijk vrouwtjes met jongen ja dus, ja uh, ja wel ja ik ken het wel als je in most bent en het, het lukt iets ja dat is ook wel eens ja een ja dat je iets stuk wil maken gewoon ja Oh, dat, eigenlijk is eigenlijk het. Constant een stuk dat is Dat al maken, die agressie dan. op de wereld. Dit is mijn agressie gewoon. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Moeten ze dus nog eens wel onderzoeken. Goed, wat heb jij nou meer? Wat, wat ja, ik had er wel eens is, uh, uh, al maanden maandenlang. Ja, je had het over aparte dingen. Ja? Maar al maandenlang probeert de Rach naar Bengtson. Huh? Die, die is 26. die probeert moedermelk uit zijn borsten te knijpen. Wat fuck is dit Vadermelk. Yeah? Maar al drie, drie uur per dag masseert hij zijn tepels. Waar hou je de tijd vandaan? Oh hij laat zijn zoontje erin bijten. En hij hey. is in september met deze onmogelijke onderneming begonnen. En uh, nog is het nog niet, niet gelukt. Maar hij hoopt echt, uh, kost ah. wat kost, om, uh, dat hij borstvoeding kan geven aan zijn eigen kinderen. Oh ja. ja, ja. Dus, uh, en hij probeert ook met een pompje aan zijn borst onder hoge druk die melk eruit te krijgen. Maar ja, als jij geen melkklieren hebt of die zijn helemaal niet ontwikkeld... dan kan je het eigenlijk wel vergeten, denk ik. Maar, uh, ja, maar ja, voor zijn wereldwijde bekendheid is de actie beter. Banks is al uitgenodigd voor een optreden in de tv-talkshow talkshow van Tyra Banks... Heeft hij ook zo'n apparaat? In, uh, zo ja, zo'n pompje. Zo'n pompje heeft ja, hij ook dus Hij zegt, hij wil alles doen wat uh, geen zeer doet. Maar nou, okay. heb je nog nooit van ik gehoord, vader. Nee, zeker niet. We <lacht> ja, vinden het een lekker, lekker berichtje ook weer gewoon. Die drinkbekers, die is graag een raar gevoel, denk ik, hè? Ja. Zo, oe. Oe. Het ja. nou doet me denken aan die drinkbe drinkbekers die ook zo'n tuutje aan de bovenkant hebben. Het doet me ook denken, hey, dat is dat een borstvoedingapparaat. Nee, dat is gewoon drinkbek. Oké, okay, dat ziet eruit als een borstvoedingapparaat. Dat allemaal niet. Nou, sterkte. Het is wel waar als je iets moet blijven stimuleren, wie weet, uh, ga je evolueren? Ja. ja, nou, ja dat krijg is je geen slachtoffers, dan krijg je borstvoeding. Zou ik nog kunnen drukken. Oké, okay, laatste plaatje voor 9 uur na 9 uur, een stukje geschiedenis. Elke hier, No pain. Kan je niks beloven.